Goedenavond, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Tijdelijke huurcontracten worden grotendeels verboden. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een initiatiefwetsvoorstel... van de PvdA en de ChristenUnie die huurders beter moet beschermen. Maar makkelijk was het debat zeker niet, zegt mijn collega Ewad Kivit. Ze zijn het wel eens geworden, maar er, waren, er was zeker nog wel chagrijn. Als je zeker kijkt tussen de VVD en de PvdA... Kamerlid de Groot die kwam uiteindelijk alleen te staan vandaag... met zijn voorstel om uh, ja, bij een voornemen van verkoop nog tijdelijke huurcontracten aan te mogen bieden. De partijen zijn het eens geworden over een aantal voorwaarden... waarbij tijdelijke huur wel mag. Proef samenwonen is daar een voorbeeld van. Het lijkt erop dat Oekraïne nog steeds niet is begonnen aan de langverwachte tegenaanval op Rusland. President Zelensky zei vandaag dat het Oekraïnse leger er nog niet klaar voor is. Door mijn collega Gim Baduk. Ja, kijk, het kan natuurlijk tactiek zijn dat het misleiding is. Dat de ene week zeg je dat je er klaar voor bent, de andere week nog niet. Maar dat temperen van de verwachting is natuurlijk ook wel nodig. Omdat Oekraïne vreest dat als dat tegenoffensief, wanneer het ook zal beginnen, zal tegenvallen. Dat dan ook de steun van het Westen zal afnemen voor weer nieuwe wapenleveranties. Zelensky reist momenteel de hele wereld over. Over om extra wapens te vragen. Het lijkt er al op dat het Verenigd Koninkrijk lange afstandsraketten gaat leveren. En de gemeente Den Haag heeft een oplossing gevonden voor de horrorpoller. Die paal staat bij een busbaan en gaat automatisch omhoog en omlaag. Tientallen, tientallen automobilisten die zagen hem niet of te laat en die zijn er bovenop geknald. En deze man die kon er de lol wel van inzien, zei hij eerder. De buurtbewoners hebben al gezegd bij de 30 is de finale, dan komen we met een gebak aan. Dat ah, doe ik hier, hè? Ja, ja. Wat voor gebakken krijg ik dan? Nee, van wel Een duur gebakkie. Zo'n hele doos krijg je dan. Oké. Okay. Maar dan moet je wel op die pollen rijden als de dertigste. <laughs> Volgens Omroep West staat de teller nu al op meer dan vijftig botsingen. Dat vindt de gemeente dus ook wel een beetje veel. En de paal wordt nu vervangen door camera's. Dan krijg je nog het weer. Vanavond kan het eerst een tijdje droog zijn. Later komen de buien weer terug. Morgen begint bewolkt met een beetje regen. Maar later komt er nog een zonnetje door. En het wordt tussen de 17 en 22 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in Noord-Holland is de avondspits zo goed als voorbij. Nog wel twee opvallende files. De A4, Den Haag richting de Amsterdam, sorry, Amsterdam richting Den Haag. Tussen Schiphol en Roelevaansveen. De rijdt het langzaam op het 10 kilometer. De vertraging is een kwartier. En de A44, Amsterdam richting Den Haag. Tussen af het Noordwijkerhout en Oegsgeest is de weg dicht. Er stond daar een auto in brand. Omrijden kan via Leidschendam over de A4 en de N14. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Is er weer af voor deze Alternative FM? En dat was laset um, Daar is de roem al een beetje vooruit gesneld. Want na een optreden in het nachtelijke uren van 3FM. zijn er natuurlijk ook nog meer kapers op de kust geweest. Bij onze collega's van Haneman 105, bijvoorbeeld, is ze al langs geweest. Maar hier ook, maar dan in de vorm van Low Erex. Uh, hoewel dat ook weer een halve Low Edics verhaal was op dat hoofdpodium vorige week eh, vrijdag... op een vrijdagspot van Dylan van die stond achter toetsen eh, bij eh, Lasset. En boven was een van de nummers die ze speelden. Bovendien was het, naar mijn idee... een van de hoogtepunten van dat hele optreden. Al daar. Goed, welkom bij deze alternative FM. Als je denkt, uh, we hebben nog geen uh, live gast... dat kan kloppen, die is ergens onderweg... Een beetje autopannen had hij, geloof ik. Uh, dus dat uh, betekent dat hij wat later komt. En als je helemaal uit Groningen komt... en dat hoor ik dan rond kwart voor zes... Nou, dan weet je ongeveer wel hoe laat het is... want dan gaat het nog wel even een tijdje duren. Um, we gaan natuurlijk ook uh, muziek uh, draaien. Bijvoorbeeld als we het over, uh, bah, ja, over het gebeuren daar hebben in uh, uh, Haarlem... in de bevrijdingspop van afgelopen vrijdag... Ja, dan heb ik op een gegeven moment bij de Plein van de Vrijheid gestaan. En daar stond dit uh, luidruchtige bandje ook uh, te spelen. Tenminste, het was ook toegankelijk. Heel toegankelijk zelfs. Uh, hij heeft een uh, hoge mate van bewondering voor Jim Steinman. Meatloaf. Maar ook voor Bruce Springsteen. Hij heeft meegedaan aan de Waterland Popprijs. Maar ook aan de Rob ackdown -woord. Ik heb het over de cruise en de of Haaland. En stuck in here.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 day the same routine She's stuck in her life I just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 dachten na de popronde van 2021 in oktober. Want tegenwoordig heet het Veel. Uh, maar het uh, was toen ergens in een of andere uh, ruimte... wat uh, de Stadsschouwburg is. Of tenminste in ieder geval het uh, muziekgebeuren uh, daar in Haalem. Daar traden toen op uh, het, uh, deze dame en Mo. En die Mo was toen net bezig om eigenlijk door te breken... Uh, en die heb ik eerst uh, gezien. En toen kwam deze Nana M. Roos met Garden erachteraan. En dat was toch wel een heel uh, aardig gebeuren, dat hele verhaal. Van zowel het optreden van Mo als deze Nana M. Roos. Die uh, op een gegeven moment alleen maar met een andere medemuzikant daar stond. Met geloof ik twee toetsen uh, stonden ze. Uh, twee toetsenborden. Ja. Uh, twee keyboards. Jaap Koper, je moet wel even goed en duidelijk zijn in dat opzicht. Maar dat was een beetje het uh, verhaal. Nou, um, dat uh, zeggende, daarvoor hoorde je trouwens de Crews en de Dukes of Harlem, En die speelden um, Stakken hier. En bovendien waren zij een van de mensen die stonden op het plein van de vrijheid. Dat is een beetje een klein podium achterin op het uh, veld uh, van bevrijdingspop geweest. Nou, uh, ik heb uh, een tijdje terug. dus een week of twee, drie geleden. Toen was het net nieuw. The End of Something van en Bond. Maar ik ga hem toch even bij zijn voornaam noemen. Paul. Want die is uh, behoorlijk creatief bezig geweest. Je kon hem op een gegeven moment aanmelden bij de Bond Gazette. Want dat had hij zo bedacht. Want een gazette was er nog niet. En er zijn kosten nog moeite gespaard om die nieuwsbrief eruit te... Uh, eruit te werken en eruit te gooien of eruit te sturen. Dat is het goede woord. En dat eruit sturen, dat heeft hij dan gedaan met, ja, met papier. Gewoon papier. Zoals dat eigenlijk ook in de tijd van Ernest Hemingway ging. Want daar heeft hij een enorme fascinatie bij. Nou, die End of uh, zo staat er ook in deze Bond Gazette... is uh, te beluisteren op Spotify, iTunes en alle andere streamingsdiensten. Maar ondertussen heeft hij ook de nodige reacties gekregen... vanuit Frankrijk, Brazilië en zelfs Portugal. En dan, dat vind ik altijd leuk... als uh, iemand de woorden aanhaalt die ik zelf heb geschreven... maar dan wel voor het platform 3 voor 12 Noord-Holland. Als je even in een tijdmachine stapt... en daar zelf met een oude pick-up langs de Amerikaanse rijdt, dat is een beetje het sfeertje en dat moet je ook maar luisteren... van dat mooie nummer... The End of Something, hier is P.E.M. Bond... I'm De dame is jarig en zij is ook hier uh, geweest. Deze Lisetta Aviva en uh, dit komt van de EP in Backyard. Overdressed en unprepared en daarvoor hoorde je PM Bond, But The End of Something. Kafka is ook uh, druk bezig geweest. Is het niet met een Japanse muziekproducer uh, Wasgok W A Z G O double G, -G. Dan is het wel met hun eigen single blueprint. En die ga je horen, want die heb ik bijna niet gedraaid. Dus dat wordt uh, eventjes inhalen. Kortom, be a and nog een a keer. I'm the I'll be a fisherman with my fisherman's head Telling fisherman's deals to my fisherman's friends Be a crusader, a space invaded Skywalking with my lightsaber Be an old lady acting kinda crazy Spending my pension on brandy Going out in sandals in the rain If I'm the blueprint of a life I could live I found the of love I live. We dansen op die tafels. ...zeggen dat je een nieuwe single uitbrengt. Maar ondertussen heb je hem ook stiekem hier gespeeld. De jongens van Blood hebben dat gedaan. En dat hebben ze in 2022 hier in deze studio laten horen. Maar dan in een wat semi akoestische jasje. Feeling low. Zo kan weer een week of twee uit. Inmiddels. Maar goed. Het is altijd wel goed om het ook nog een keer te laten horen. Merle en dansen op tafels. Hoor je ervoor. Ik had het wel aangekondigd dat ik het zou doen op de socials. Maar op een of andere duistere manier neemt hij de telefoon niet op. Dan wordt het hele materiaal ook gewoon niet gedraaid. Want ja, ik ga niet het hele plannetje door het putje heen spoelen. Zo werkt het in ieder geval niet. Lights on the Lake. Die hebben ook niet zo lang geleden een EP-release gedaan in de Sinetol. Dat is een beetje dezelfde tijdstip dat Lifeblood officieel hun single Feeling Low hebben uitgebracht. En Easy was de EP en Lights on the Lake is bezig om ook hier naartoe te komen als het gaat om een uh, stukje te spelen. En een van die nummers, wat uh, Elise uh, hier ook in de uitzending van Lights on the Lake heeft uh, verteld, is dat er een, uh, een behoorlijke jaren 70 vibe en geluid eigenlijk ook in zit. Nou hoor zelf maar, want hier uh, is Full for your love. MUZIEK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 moest met een mooi woord Contemporary Christian. Of Contemporary Music. Daniel de Boer, die had ik een paar weken teruggedraaid. Maar dit is eigenlijk degene die het in de overtreffende trap doet. En dat is Ruud Houweling. En toevallig vond hij ook hier een Zandwoord. We hebben hem hier al eens twee keer in de studio gehad. Of dat ook nog voor een derde keer gaat gelden, dat moeten we afwachten. Maar dit is de nieuwe single, vrienden. I'll Always Believe in You. Er zit ook wel een beetje een verhaal aan vast... want Ruud is nogal druk geweest de laatste jaren... maar uh, hij heeft toch ook een beetje het uh, gevoel uh, gehad... dat hij een beetje steeds verder van datgene wat hij het liefst doet... namelijk muziek maken. En dat is een beetje terug uh, te horen op deze single. I'll Always Believe in You. Uh, morgen komt hij uit. Um, daarvoor hoorde je trouwens Lights on the Lake... met Full For Your Love... Ook een band... of een tweetal... want het is ook een half-Nederlandse combinatie zelfs... maar tegenwoordig... huizen ze in Berlijn... ja, waarom ook niet, denk ik dan... want dat is een beetje wel terug te horen in de muziek die ze maken. Wolf and Moon... want de ene helft is Stephanie Martens. Dat is de, Duits, de Duitse kant van het verhaal... en die Stephanie Martens is hier ook ooit geweest... samen met Dennis de Beurs... want dat is de Nederlandse helft... En die Stephanie June die heeft uh, samen met X, ook wel bekend, met dat instrumentale nummer mee, wat we hier ook al een paar keer gedraaid hebben. Uh, hebben ze nog ooit nog eens een keer iets opgenomen? En die Stephanie June, onder de naam Stephanie June, is zij ook nog eens bij de wereld draait door geweest. Dus uh, ze heeft toch al wat in uh, de mars. Wolf and Moon met uh, een van de twee singles die ze hebben uitgebracht. Het nummer dat heet Seasonal. dat een gast enigszins verlaat is. Dus dat wij dan ook een beetje kunnen improviseren... met wat we dan hier moeten gaan doen. Dat komt dus allemaal goed. De jacht was dit met Dow. En daarvoor hoorde je Wolf en Moon met Seasonal. Tijd voor een single die we vorige week hebben laten horen voor het eerst. Dat is van Cilian. En Oh Happy Day. I'll my shame away Oh, happy day I'll oh, fuck my shame away En dit is de nieuwe single van The Sign of Leo, die hoort tot aan het nieuws van 8 uur. Het nummer heet How Far We Have To Go.